met het NOS In Chili is een brandweerman opgepakt die ervan wordt verdacht op meerdere plekken brand te hebben gesticht. Bij bosbranden aan de kust zijn in februari 137 mensen omgekomen en tienduizenden mensen zagen hun huis in vlammen opgaan. Chileense media meldden dat het gaat om een 22-jarige man die sinds anderhalf jaar als vrijwilliger actief was bij de brandweer. Het brandweerkorps is er kapot van. De man had al zijn psychologische testen goed doorstaan. Hoe de politie de man op het spoor is gekomen is niet duidelijk. Families van de slachtoffers van een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Texas... ...slepen onder meer het internetbedrijf Meta en de maker van de videogame Call of Duty voor de rechter. Precies twee jaar geleden schoot een tiener 19 kinderen dood en twee leraren. Volgens nabestaanden zag hij wapens, onder andere door games, als een middel om problemen op te lossen.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 Een rechter in de Amerikaanse staat Nieuw-Mexico heeft het verzoek van acteur Alec Baldwin om de aanklacht tegen hem in te trekken afgewezen. Dit betekent dat hij binnenkort voor een jury zal moeten verschijnen. Baldwin wordt verdacht van doodslag. In 2021 schoot hij tijdens opnames met een revolver waar echte kogels in bleken te zitten. En daarbij kwam een cameravrouw om het leven. Voor het eerst zijn in Nederland de botten van een metoposaurus te zien. De botten van het dier werden drie jaar geleden gevonden in Polen. De metoposaurus leefde 220 miljoen jaar geleden en was bijna drie meter groot. Het weer, in de ochtend kan het hier en daar nog regenen. Uiteindelijk trekken de buien weg en volgen enkele opklaringen. Het wordt tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Sometimes I... Cause that ain't my vows, no treasure What happened in the spring of 84, little Joyce's disappearance rocked the world Along with all the teary eyes, you know there's gonna come a lot of war No one ever sees a thing, another child is missing a the headline scene Trying to figure it out, but the pain only makes me walk away The police don't have a clue, Joey's parents don't know what to do What kind of person would harm a kid, day they're gonna pay for what they